Het is dinsdag 23 januari 2018. Dit is de Battenvieren-podcast. Vandaag een debat over religie en atheïsme. Met twee u waarschijnlijk welbekende intellectuele zwaargewichten, die haast geen introductie behoeven, maar dat gaan we toch even doen... Paul Liteur is professor encyclopedie van het recht aan de Universiteit Leiden en co-auteur van het Atheïstisch Woordenboek. Uh, wilt u zelf in deze context nog daar iets uh, aanvullen? Welkom sowieso. Dankjewel. Uh, nou, zal ik, ja, ik kan vertellen wat, wat, wat er in het boek staat. Het boek, uh, het Atheïstisch Woordenboek, wat ik samen met uh, Dirk Verhofstadt heb gemaakt, uh, dat is een serie lemma's. Uh, uh, ja, je kan ook zeggen korte essays over allerlei aangelegenheden uh, rond religie en uh, uh, geen ja. religie. Ja, uh, onze tweede gast uh, is Robert Lem. Uh, die kennen sommige luisteraars van de Sint-Nicolaas Academie van Amsterdam. Hij is vertaler en schrijver van talloze filosofische en godsdienstige werken. Uh, welkom. Uh, dank u. Dank je. Uh, um, ja... Uh, je hebt het al goed gezegd. Uh, ik ben uh, auteur van Huis uit uh, Hispanist. En inderdaad, ik heb een, een enige tientallen boeken geschreven, waaronder over uh, literatuur, filosofie, uh, religie. Uh, ook zelfs een paar boeken over Pauze en over uh, Maria. En ja, uh, Boeken van heel, ook heel verschillende soorten, soorten boeken. In 1979 heb ik de prijs gekregen voor de vertalingen van Latijns-Amerikaanse literatuur. Ja, welkom. Um, nou, wat u wellicht gewend bent als luisteraar uh, van de NPO is dat het debat is dat de deelnemers vijf minuten wild door elkaar heen schreeuwen. Uh, <lacht> Wij pakken dat iets gestructureerder aan. <lacht> uh, wat we gaan doen is, we hebben vier stellingen. En dan beginnen we met een spreker die krijgt twee tot drie minuten de tijd om zijn standpunt uiteen te zetten. Dan gaan we naar de volgende spreker die ook weer ongestoord de gelegenheid krijgt om zijn standpunt twee tot drie minuten uiteen te zetten. En als de standpunten dan voor iedereen duidelijk zijn, dan beginnen we een debat van ongeveer tien minuten per stelling. En ik zal voor de luisteraars alvast even samenvatten wat de stellingen worden. De eerste wordt de overheid moet neutraal zijn. De tweede Socialisme komt voort uit liberalisme. De derde, het is altijd overal en voor iedereen verkeerd om iets te geloven zonder dat voldoende bewijs voor is. Het leveren van kritiek op religie is een morele opdracht. En de vierde en laatste stelling, de islam vult het jaad op dat het christendom heeft achtergelaten. Heren, we gaan okay. beginnen met de eerste stelling. En ik wil graag vragen aan meneer Clouteur om dat... Uh, om eerst zijn standpunt erover uiteen te zetten en dat is de overheid moet neutraal zijn. Ja, um, uh, interessante stelling en ik denk dat die stelling in zijn algemeenheid uh, uh, wel bevestigd zou moeten worden. Uh, de overheid uh, of de staat dient neutraal te zijn in de zin waarin ook de, de politie neutraal moet zijn of de rechter neutraal moet zijn of uh, een, uh, een, een, een onderwijzer of een docent aan, aan, een, aan, een, aan een onderwijsinstelling moet neutraal zijn bij het nakijken van de tentamens. Dus in die zin uh, denk ik dat, dat, uh, uh, dat die stelling bevestigd zou moeten worden. Uh, waarbij het natuurlijk dan weer wel zo is dat ja, als, je een, als je een norm stelt, dan geeft dat al aan dat er ook altijd... Het gevaar is dat die norm niet gehaald wordt. We zijn menselijke wezens, we zijn veilbaar, dus, dus, dus in onze neutraliteit um, uh, kunnen we, ja, die, die, die kunnen we be misschien benaderen. En dat geldt ook voor de staat, ook voor de overheid. Uh, maar het, het, het zou wel een ambitie moet, uh, moeten zijn. Als je nog even verder zou gaan, dan zou je dat nog verder kunnen specificeren en dan zou je ook kunnen zeggen nou ja, de overheid moet in ieder geval religieus neutraal zijn. Dat is eigenlijk het, het, het grote ideaal van het, van het secularisme. Het secularisme is het streven om kerk en staat van elkaar te scheiden, om religie en politiek van elkaar te scheiden en in een samenleving die, die religieus pluriform is, waarin je ...katholieken, protestanten, moslims, hindoes en nou ja, kortom alle of in ieder geval een groot gedeelte van de religieuze denominaties vertegenwoordigd zijn. Uh, daar is het wel denk ik een goede ambitie wanneer de overheid probeert uh, religieus neutraal te zijn. Wat natuurlijk weer niet wegneemt dat het wel feitelijk zo is dat... Uh, ja, elke, elke staat een bepaalde geschiedenis heeft en dat natuurlijk het zo is dat de staten in Europa een, een, een, een, een, een, een meer een christelijke achtergrond hebben dan, dan bijvoorbeeld een islamitische achtergrond. Dus in die zin geldt ook weer daarvoor dat het gaat om een ambitie. Maar ik geloof wel dat je kunt zeggen dat naarmate samenlevingen meer religieus pluriform worden het een, goed, een goede zaak zou zijn wanneer uh, de staat zoveel mogelijk religieus neutraal probeert te zijn. Is dat een goede introductie van de stelling? Zeker, dank u wel. Dan gaan we nu naar meneer Lem om, de, uh, om ja. op deze stelling in te gaan. Ja, de over, een neutrale overheid bestaat niet. Elke seculiere overheid is ideologisch georiënteerd. En de onze is sterk beïnvloed door het liberalisme en uh, vooral in de vorm van het economisme. Het liberalisme bijvoorbeeld dat uitgaat van alle mensen zijn gelijk, zoals in de eerste plaats. Ten tweede zeggen ze dat alle godsdiensten zijn even goed of even slecht. Het komt op hetzelfde neer, zijn gelijk. Vrijheid van meningsuiting. Daar kan ik over zeggen, Om de eerste plaats, mensen zijn niet gelijk. Qua talent, qua middelen en qua positie zijn ze heel duidelijk niet alleen verschillend, maar ook hiërarchisch. In de tweede plaats, uh, gelijkheid van godsdienst, dat komt het liberalisme heel goed uit, maar de vraag is, is dan, uh, wat bindt een volk? Een derde punt, uh, vrijheid van meningsuiting, dat, dat zou betekenen dat de onzin evenveel recht heeft als, uh, als waarheid. En we leven nu in een moderne wereld waarin wij uh, gedwongen worden om allerlei dwaasheden te weerleggen in plaats van dwazen de mond te snoeren. Uh, men gaat ten onrechte uit uh, dat het onderwijs uh, voldoende is ontwikkeld zodat mensen zelf uh, kunnen onderscheiden tussen wat waar is en halve waarheden en leugens, Nou, dat is gewoon niet zo. Uh, ja. Dat zou ik erover willen, zeggen. Dus er is geen neutrale overheid. Ja, Dank u wel. Uh, Dan gaan we nu naar het debat. Uh, <laughs> ja, ja, u zit al helemaal klaar. Dat valt wel mee hoor. Nee, hoor. Ik, um, uh, uh, uh, ik, ik, ik denk dat Robert, en, en ik stel voor dat we elkaar maar tutorialen als jullie ja. dat er allemaal goed vinden. Ik denk dat Robert gelijk heeft wanneer hij zegt uh, dat, het, dat het hier uh, ja, misschien een ideaal betreft wat, wat, wat, wat niet Gerealiseerd of volledig gerealiseerd kan worden, omdat we als menselijke wezens, we hebben nou eenmaal allemaal onze eigen geschiedenis, we hebben onze eigen traditie. En uh, die neutraliteit is hoogstens is een ideaal. Uh, uh, maar ik denk wel dat dat uh, van belang is uh, om, om te proberen om dat ideaal te benaderen, toch? Je, als je het hebt over de staat, dat, dat, dat voorbeeld van mij van die rechterlijke macht, dat de rechterlijke macht neutraal zoveel mogelijk neutraal moet zijn, dat, dat zal je onderschrijven. Toch? Uh, ja, maar uh, ik ga dan toch uh, weer uit van uh, wat bindt. Iedereen kan wel zijn eigen uh, waarheid hebben wat in deze postmoderne tijd uh, kennelijk heer, uh, heerst, duidelijk heerst. Maar de vraag is natuurlijk, wat bindt een volk? En als we dan naar Nederland kijken en we ja. kijken naar de geschiedenis, en dan praat ik als historicus, dan zijn wij van huis uit een protestants volk. Dat zijn we geworden in onze strijd tegen Spanje. En dat heeft uh, geheerst, zeg maar, tot in de 19e eeuw. Uh, in de 19e eeuw uh, hebben de liberalen toen, in de tijd van Thorbecke, die hebben gedacht, weet je wat, wij geven de katholieken ook rechten, even gelijke rechten als de protestanten. Dat deden ze niet omdat ze het katholicisme zo waardevol vonden, maar dat deden ze om, laat die twee elkaar maar in de haren vliegen, dan staan wij daar boven. Later hebben die twee elkaar gevonden in de schoolstrijd. Maar goed, het protestantisme was een belangrijke bindende factor. Daar is in de 20ste eeuw is daar ook het, het katholicisme bij gekomen. We leefden tot in de jaren 60 in de zuilentijd. Dat is daarna voorbij gegaan. En sindsdien leven we in een soort uh, multiculturele chaos. Waarbij je je af kunt vragen: wat bindt mensen nou nog? Behalve dan dat we op een, in een bepaald grondgebied wonen en dat we eh, ja, met, eh, een oranje gevoel hebben bij voetbalwedstrijden. Eh, er is heel weinig wat ons bindt. We zijn dus allemaal individuutjes, maar dat werkt niet. Dat, daarom gaan we ook, daar gaan we ook aan ten gronde. Dat is ook de ondergang van het Westen. Um, is dus ja, de neutraliteit ik, ik, van de ik, overheid ik, is niet naar je, je, wel, maar ik, ik, ik vind dus dat wat, wat, wat uh, Robert zegt, dat dat eigenlijk meer een verwijzing is naar de geschiedenis. Nou, de geschiedenis van Nederland is een protestantse geschiedenis en de geschiedenis van Frankrijk is een, is een, is een katholieke geschiedenis. Maar uh, voor een groot deel. Maar uh, we leven op het ogenblik in een tijd waarin dat allemaal onder druk is komen te staan. De secularisatie heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Ongeveer 50%, uh, 50 van de Europeanen die zegt nog in God te geloven. Dus er is wel 50% is al geseculariseerd. Die andere 50% die gelovig is, die, die, die is versplinterd voor een heel groot gedeelte. ...katholicisme en, en protestantisme... ...hebben een hele zwakke identiteit tegenwoordig... He, ...islam misschien een wat sterkere identiteit... ...dus ik onderschrijf wel wat je zegt... ...dat we tegenwoordig in een, in een, in een zekere zin... In een, ...in een postmoderne chaos leven... ...wat betreft die levensbeschouwingen... ...maar dat wil nog niet zeggen... ...dat die taak van die overheid niet is... ...om dat allemaal in goede banen te leiden... ...dat zo eerlijk mogelijk te doen... ...en daarbij dat die overheid dan zo neutraal mogelijk moet zijn... Uh, ...dat is eigenlijk de enige... Enige wat we misschien hebben in deze, in de, in, in, in deze tijd. Dat, het ideaal dat die overheid ons allemaal eerlijk uh, moet behandelen. Die overheid die heeft als enige bindende factor economie. Wij worden geregeerd door de economie. Zoals Rutte zei, wij zijn een bedrijf. En geld is iets dat mensen niet bindt, maar verdeelt. Het geld bepaalt wat waar is, wat goed is, wat mooi is. We worden geregeerd door kwantiteit, door cijfers. Daar wordt ook een kwalitatieve waarde aan verbonden. We vallen uit elkaar. Er is geen binding meer onder mensen. En we kunnen wel proberen om dat terug te krijgen. Maar ja, dat gaat niet. We hebben het christendom Kijk, het christendom is niet alleen een geloof maar het is ook een cultuur en het is ook een beschaving en wij leven nog steeds in de nagloei van die beschaving maar dat raken we heel snel kwijt hè? die zon is aan het ondergaan in de zee dat is de ondergang van het avondland wij gaan helemaal en daarom komt de islam dan loop ik alvast vooruit op, op iets anders die vullen dat hiaat op want die willen ons bekeren en daar zullen ze ook in slagen Europa wordt Arabia, wij islam razend razendsnel, want de islam bindt mensen. Terwijl dat multiculturele soepje, dat, dat, dat, maar dat bindt niemand. Iedereen is zijn eigen geloof, zijn eigen normen. Uh, we, we leven als individu op een stuk grondgebied zonder dat er iets is wat elkaar bindt. En de overheid, de overheid denkt alleen in economische factoren. Als je naar het nieuws luistert op de radio of de tv, gaat het altijd... Direct of indirect over geld. Het gaat nooit over iets anders. Je kunt het altijd vertalen in geld. Nou ja, daar leven we nu in. En dat kan niet. Dat gaat ons, daar gaan we aan kapot. Maar als we het over de neutraliteit van ja. de overheid hebben. en we hebben het eh, aan de andere kant over binding in de samenleving. over cultuur, over beschaving. is dat wel een taak van de overheid? Of zou de overheid daar buiten moeten staan. en zouden zou andere dingen de bevolking moeten binden? Um, nou, naar mijn smaak is het, wel, uh, is, is, is, is het ook wel de taak van de overheid om, om, om te proberen iets te vinden wat, uh, uh, ja, wat de burgerij verbindt. Uh, en wij, uh, ik, ik, zo zijn er denk ik ook wel, in, in, wij zijn een democratie. Uh, Nederland. Uh, we zijn een rechtsstaat. Uh, we, we, we houden de mensenrechten hoog, zoals die in de universele verklaring voor de rechten van de mensen in 1948 zijn afgesproken en, en, en bevestigd in 1950 in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mensen en de Fundamentele Vrijheden. Uh, we vinden gelijkheid een hele belangrijke waarde en daarom hebben we die in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet hebben we die neergelegd. Um, er, is, er is best iets waarvan je kunt zeggen van oh, dat zijn een aantal principes uh, die we proberen in Nederland um, hoog te houden. Uh, ik ben het helemaal overigens eens met Robert dat, dat, dat, um, ja, dat er is een enorme focus op de economie. Uh, er, er, er, er, er is een, een, een enorme postmoderne waardegaas, Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat is niet iets wat ik bij mezelf herken. Ik geloof wel dat er een aantal waarden zijn die je als... Uh, Nederlandse cultuurgemeenschap hoog zou kunnen houden. En ook hoog zou moeten houden in de strijd tegen het nihilisme. Want daar zitten we overigens op dezelfde lijn. Hè, ik, ik, ik onderschrijf dus de, de, de, de, de kritiek die, die, die Lem geeft op het, op het postmodernisme. Op het, op het multiculturalisme. Op het, op het waarderelativisme. Op het cultuurmarxisme. Daar, daar vinden wij elkaar uh, volgens mij. Alleen... Um, ik geloof ook, maar daar zouden we nog eens aan, aan Lem moeten vragen of, of ik hem nu goed interpreteer wanneer ik dat zo zeg. Maar ik geloof ook dat um, uh, in de situatie waarin we nu leven, het eigenlijk niet meer een serieuze optie is om tegen anderen te zeggen van nou, je, uh, het, het religieuze geloof zou een herleving moeten doormaken. Uh, ik kan moeilijk als, als, als, als, als, als niet-katholiek of als niet-protestant tegen een ander zeggen nou. Uh, He, herbevestig je protestantse geloof. Want dat is zo goed voor de sociale cohesie. Of ga wat meer he, je, je katholicisme beleven. Dat, uh, dat was ook altijd een beetje mijn probleem tegen de voormalige de, de, de, burgemeester van, uh, van Amsterdam. Job Cohen. Die zei dat mensen moesten integreren via de islam. Terwijl hij dat zelf niet gelooft. Uh, snap je? Dus ik, ik geloof dus dat je religie eigenlijk niet meer kunt inzetten. Als bron van sociale cohesie. In deze tijd waarin we nu... Leven. Maar met die waarden die je net noemde, is ja. de overheid dan niet neutraal? Want het zijn wel nee, degelijk bepaalde nee, nee, nee. waarden. Dat heb ik al gezegd, dus ik geloof ja. ook niet dat de overheid uh, uh, volledig neutraal kan zijn uh, wat, wat betreft de waarden die die, die, die die overheid onderschrijft. Een overheid kan wel religieus neutraal zijn. Maar uh, deze overheid, uh, alle Europese overheden zijn in die zin niet neutraal dat ze committeren zich aan democratie. Ze committeren zich aan het ideaal van de rechtsstaat. Ze committeren zich aan, aan de mensenrechten. En ik zeg ook altijd tijdens de eerstejaarscolleges aan de rechtenstudenten: Pak je handboek van het staatsrecht op. Dat is niet een volkomen neutraal staatsrecht. Ze hadden in Nazi Duitsland een heel ander staatsrecht. Ze hadden in de Sovjet-Unie ook een heel ander staatsrecht. Dus ons staatsrecht staat bol van de, ja, van de waardekeuzes. En... Dat vind ik ook goed ook. Dus ja. dat, dat moet je ja. ook, ook, ook als aankomend jurist moet je ervan bewust zijn. Dat, uh, uh, dat ons rechtssysteem, daar, daar zitten bepaalde waardekeuzes aan. We verwerpen de sharia en we zijn voor uh, gelijke behandeling in, in processituaties. En, en, en het erfrecht, mannen erven evenveel als vrouwen. Althans in het seculiere westerse procesrecht. Hè? ja. En, uh, ja, dus dat zijn waardekeuzes ja, heel helder, uh, het laatste woord wil ik nog even aan Robert geven hierover uh, dat is dan uh, geen verklaring van mensenrechten geen uitvaardiging van grondwetten geen beroep op natuurrecht bieden bescherming tegen de willekeur van de staat alleen het gewoonterecht houdt het despotisme binnen zekere perken democratie is de loterij van de stembus, het misbruik van de statistiek, de gesystematiseerde afgunst en het gesystematiseerde wantrouwen. Iedereen controleert iedereen. Omdat we niet meer geloven in autoriteiten, op geen enkel gebied. Omdat iedereen is toch gelijk. Mensen zijn niet gelijk. En er is ook geen vrijheid. Dat is wat men denkt, maar dat is niet zo. <tacht> Misschien is het noemen van het begrip vrijheid een mooie brug naar onze volgende stelling. En uh, dat is, socialisme komt voort uit liberalisme. En daarin wil ik Robert het eerste woord geven. Uh, ja, want er wordt nu gesproken, uh, Paul Cliteur, uh, Sid lucas uh, die gebruiken het woord cultuurmarxisme. Maar uh, het marxisme is pas naar boven gekomen, medio negentiende eeuw. Voor die tijd het liberalisme. Het liberalisme is voortgekomen uit de Franse revolutie, het bestond al in Engeland. En uh, dat is erg belangrijk, dat het liberalisme voorafgaat aan het marxisme, niet omgekeerd. Want het marxisme is een reactie tegen het liberalisme. Het liberalisme kwam dus voort uit de Franse revolutie, dat hield onder andere in, onder andere hield dat in dat de... Gebieden, de kerkelijke goederen, land, landgoederen van de kerk en de adel, die werden onteigend begin 19e eeuw. De en die werden opgekocht door speculanten. Dat is allemaal onder de, onder, onder, de, onder de hoed van het liberalisme. Maar de mensen die op die domeinen werkten, van de adel en de kerk, die werden meteen rechteloos. Dat was dus het proletariaat. ...waar in 1848 de revoluties komen in Parijs en Berlijn... ...en het Marxistisch Manifest uit diezelfde tijd. In Engeland had je dat al eerder door de Industriële Revolutie. Het is allemaal in 1848 naar buiten ge, gebarsten in Parijs, Berlijn. In Europa. En eh, voor die tijd, hè, in de oude tijd, in de tijd van de monarchie... ...had God de sociale leer van de kerk. Het kapitaal was was nationaal gebonden, aan de kroon gebonden. De liberalen maakten het, de economie vrij, de banken werden vrij... het kapitaal kon zich vrij bewegen naar alle, naar alle landen waar het het meeste opleverde. Uiteindelijk is, heeft dat de reactie veroorzaakt van het Marxisme. Dus die cultuurmarxisten van nu, of die mensen die daartegen protesteren... die moeten goed in hun oren knopen dat het liberalisme het Marxisme heeft veroorzaakt... Oorzaak en gevolg. En dan praat ik ook over cultuurliberalisme. Daar is net zoveel tegen in te brengen als tegen het cultuurmarxisme. Bedankt. Dan wil ik nu graag het woord geven ja. aan Paul over deze stelling. Ja. Uh, nou ja, kijk, dat, het socialisme komt voort uit het liberalisme. Dat is natuurlijk in een zekere zin waar. Uh, omdat uh, ja, van, van, alle, van elke voorloper is er weer een voorloper, van die voorloper is dan weer een voorloper. En, en uh, het liberalisme komt weer ergens anders, kom, kom, ja, komt ook weer uit iets anders vo voort. Dat, dat mag zo zijn. Maar wat ik impliciet eigenlijk. Ook hoor bij woord, dat is dat hij kritiek geeft op het liberalisme. Het liberalisme is niet zijn favoriete ideologie, dat is duidelijk. Ja? En, en, en hij denkt dat dat liberalisme uh, verantwoordelijk is voor een hele hoop ellende. Uh, uh, dat liberalisme dat heeft de, de, de, de, de, de kerks rechteloos gemaakt, de, de adel rechteloos gemaakt. En, en, en, en ik hoor, ik doorklinken. Uh, bij Robert een, een, een voorliefde eigenlijk voor die, voor, voor die, voor die oudere orde. Voor dat ancien regime dat uh, vooraf ging aan de Franse revolutie. Ik, ik sta er in, in die zin anders in. Dat ik denk dat het liberalisme in, in beginsel de meest eerlijke politieke ideologie is. Eerlijker dan het nazisme. Eerlijker dan het fascisme. Eerlijker in een zekere zin ook dan het socialisme. En, uh, en, en, en, en misschien ook wel eerlijker dan het conservatisme. Alleen, uh, ik geloof wel, en daar ga ik een beetje met Robert mee, dat het liberalisme um, uh, uh, zwak is, zwak verdedigd wordt... En ik denk dat Amerikaanse neoconservatieven dat, die he, dat, dat liberalisme weer wat meer weerbaar hebben gemaakt. Ik geloof in een weerbaar liberalisme. Ik geloof in beginsel in rechtsstaat, democratie en mensenrechten. Maar dat moet wel verdedigd worden ten opzichte van nihilisme en, en, en, en, en allerlei andere aanslagen die er op dat liberalisme gepleegd worden. Dus ik zou voor een soort van klassiek liberalisme zou ik zijn... Uh, uh, uh, ik geloof ook wel, ik, ik geloof dat de Franse Revolutie uitwassen heeft gehad, ik, ik, ik, ik ga natuurlijk niet mee met de, met de terreur, met de ontwikkeling die het heeft doorgemaakt uh, uh, uh, met Robespierre en Marat en, en, en dergelijke, maar ik geloof wel dat vrijheid, gelijkheid en broederschap, uh, de, de, de, de, de oorspronkelijke idealen van de Franse Revolutie, dat die wel ver zijn. En ik, ik geloof dat het ook fair is dat die, dat die adel een, een, een, toontje lager, een toontje lager is, uh, is gaan zingen. Bedankt. <laughs> uh, ja Robert, over dus het liberalisme. Misschien dat het socialisme eruit voort is gekomen. Maar aan zich is het niet een slechte ideologie. Of nee, misschien nou, nog wel dat, de, de, de beste. Nou, om uh, Even aansluitend bij het laatste wat ja. Paul zei. Vrijheid, gelijkheid en broederschap bestaan alleen in het evangelie. Daarbuiten leidt het altijd tot een vorm van onderdrukking, dat om te beginnen. De fout van het liberalisme is, en ik ga nu naar de ideologie van het liberalisme, en dat zeg ik dus als filosoof, het liberalisme en het socialisme, maar dat komt dan daarna, het liberalisme is fout omdat het uitgaat van de natuurlijke goedheid van de mens. Nou, dat is niet zo en dat bewijst de geschiedenis ook. Dat In zekere zin is dat gecorrigeerd door het conservatisme. Het conservatisme heeft medio 19e eeuw is een correctie geweest of een reactie geweest tegen het liberalisme. Maar hebben natuurlijk wel de liberale wortels. Maar in elk geval heeft het conservatisme wel gezien dat je kunt wel tegen de adel zijn, maar er is hiërarchie. En je moet dus een, een, een streng strafsysteem hebben. Omdat mensen zijn van nature namelijk niet goed. Ook niet slecht, maar ook niet goed. Dat is erg belangrijk. En dat zegt het, het, het socialisme, deelt dat met het met liberalisme. En dat, dat delen, dat ze dat samen delen, vind ik de grondketterij. Um, ja, het liberalisme. Um. Zullen we eerst even, uh, want ik weet niet of Paul het eens is met de stelling dat liberalisme uitgaat van de natuurlijke goedheid van de mens. Is dat zo? Um. Nou, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Want dan krijg je ook wel, ja zonder nou weer al te veel te fijnmazig te worden. Maar dan heb je ook weer, weer verschillende liberalen. Ik bedoel, Friedrich Hayek, die, die gaat een belangrijke liberale denker gaat beslist niet uit van de, van de goedheid van de mens. Eerder van de slechtheid van de mens. Of in ieder geval, de mens is ook wel tot, tot slechte dingen geneigd. Je hebt ook een goed functionerend rechtssysteem nodig om die mensen dus binnen de perken te houden. Maar ik wilde eigenlijk, er is iets wat ik bij Robert beluister en dat is dat hij... Uh, dat hij zegt, ja kijk, de, de, de, hij verwijst op een gegeven moment naar het evangelie, en dan zegt hij die vrijheid, die gelijkheid, in de broederschap, die komen eigenlijk veel beter in hun recht uh, tot hun recht in het evangelie ik moet er zeggen, en ik weet niet of we verder nog op het christendom terechtkomen, maar dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat zit toch een, als een soort van subtekst een beetje in onze gesprekken uh, ik heb net al gezegd dat ik een, een, een, een liberaal ben, en ik ben beslist geen christen en ik ben uh, geen christen omdat ik morele bezwaren heb tegen het christendom ik vind eigenlijk dat het, het, het, het, het fundamentele uitgangspunt van het christendom, eh, dat is een, een, een, een goddelijke schepper die een, een, een, een, zijn eigen zoon, zijn enige zoon naar de aarde heeft gestuurd om te sterven aan een Romeins martelinstrument om ons vrij te kopen van bepaalde zonden. Dat vind ik een heel moeilijk te verduwen eh, dogma. Uh, ik ben zelf vader van een dochter uh, ik kan me niet voorstellen dat ik, dat ik mijn dochter zou willen laten doodmartelen om die uh, om daar een of ander uh, zelfbedacht sociaal doel mee uh, te dienen dus ik heb eigenlijk uh, als het op de theologie aankomt grotere bezwaren tegen, tegen het christendom dan ik heb tegen het jodendom de islam, het hindoeïsme of het boeddhisme dat, het is in de kern uh, uh, is gebaseerd op een uh, uh, moreel uh, onaanvaardbaar uh, uitgangspunt ja, dan, ik, ik, als ik het goed begrijp, dan zitten we eigenlijk al in het derde punt. Maar eh, ik wou alleen dan hier nog over zeggen dat eh, vrijheid, gelijk en broederschap komen uit het evangelie. Dat is iets wat atheïsten en moderne humanisten, want oude humanisten niet, niet, kennelijk zijn vergeten. Daar komt het vandaan. Ten tweede is, wij leven, dat heb ik net ook al gezegd, wij leven nog steeds in de nagloei ...van een beschaving die door het christendom is gevormd. He? Dus ja, dat uh, wou ik daar... Maar, maar wanneer het zo gaat over uh, uh, het bezwaar van Paul tegen uh, religie uh, en het geloof... ...dat is het, het volgende punt. Uh, daar wil ik ook nog wel, daar gaan we zo meteen naartoe. Ik wou alleen nog iets, iets zeggen over dat liberalisme... ...als je uitgaat van de goedheid van de mens... ...en dat doet het liberalisme, doet het socialisme ook... dan Zeg je dat, dan geloof je ook in de vooruitgang. Dan, kun je, dan is het een kwestie van, ik moet de goede instellingen maken, de juiste vorm geven aan sociale instellingen. En als die nou maar beter worden, dan komt de mensheid vanzelf komt dan ook op een hoger plan. Nou, daar wil ik dan van zeggen, de geschiedenis heeft voldoende dat idee. Deze illusie gelogen straft, er is geen vooruitgang. Ik, als ik praat over, dan praat ik alleen maar over de Holocaust, over de genocides. Dat zijn echt uh, zaken van onze tijd. Dus we zijn helemaal niet vooruit gegaan. En wat dat betreft is het liberalisme die, die daarvan uitging, en het socialisme ook, zijn daarmee uh, ja, doorge, doorgeprikt. Paul de stelling dat, het, uh, dat er geen vooruitgang is, en dat dus de geschiedenis heeft bewezen dat het liberalisme niet werkt. Nou ja, die, die vooruitgang kwestie is erg interessant. Uh, ik moet zeggen dat naarmate ik ouder ben geworden... dat, dat het mij wel tegenvalt dat het een beetje... Uh, die vooruitgang wel wat stagneert. <laughs> ik heb wel het gevoel dus dat we met name de afgelopen 15, 20 jaar... Uh, dat, dat, dat je weer opnieuw... Um, uh, de vrijheid van expressie moet bevechten op, op, op, op nieuwe aanslagen die, die, die er daarop gepleegd worden. Uh, uh, dat, dat, dat heeft mijn vooruitgangsgeloof uh, wel een beetje aan het wankelen gebracht. Uh, ik vind uh, uh, de, de, de moord... Theo van Gogh op 2 november 2004, uh, dat is wel iets waarvan ik denk van jongen, jongen. jonge. En als je dan ziet hoe, hoe, hoe, hoe onze bestuurlijk intellectuele elite daarop op, op reageert. De terroristische aanslagen die op het ogenblik ja, op, op, op een dagelijkse basis gepleegd worden. Ik heb net een boek geschreven met Dirk van Hofstad... En, en, en, en, en Verhofstadt heeft een, een, een, een dagboek gemaakt van die terroristische aanslagen. Elke dag wordt er op dit moment wel ergens een aanslag gepleegd. Dat, dat, dat, dat, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die een eventueel vooruitgangsgeloof aan het wankelen uh, ...doen brengen, ook bij mij. Niettemin, denk ik wel dat het zo is... ...dat we verder kunnen komen... ...en ik geloof dat daar eigenlijk een, een, een sterke kant... ...van het liberalisme zit... ...we kunnen verder komen in onze instellingen. Het is niet zo dat, dat je zo naïeve liberaal hoeft te zijn... ...dat je zegt, nou ja, als die instellingen nu maar, maar beter worden... ...dan wordt de mens vanzelf ook goed. Nee, die mens die blijft wel... Blijft wel wat hij is. Niettemin is het zo dat uh, uh, ons uh, systeem van democratie zoals we dat nu hebben, dat is een systeem dat, kon, dat had niet door Pericles of door Socrates in de, in, in de vijfde eeuw voor Christus ontworpen kunnen worden. We, hebben, we zijn door vallen en opstaan zijn we verder gekomen. We hebben de trias politica leer ontwikkeld. We hebben gezien dat onbeperkte democratie niet zo'n goed idee is, maar dat er altijd beperkt moet worden door bepaalde rechtsstatelijke beperkingen. Er zijn, dus ik geloof wel dat we in in het de, in de perfectioneren van onze instellingen uh, zijn we wel steeds verder gekomen. Als ik dan mag ook nog één uh, reactie op, op, op, op het punt van Robert dat er zoveel voortkomt uit het christendom. Ik, ik heb niet een, de behoefte om dat te ontkennen. John Stuart Mill die heeft in de 19e eeuw wel eens gezegd... nou, laten we er nou eens van uitgaan... dat de broederschapsgedachte en dat het het christendom is geweest... die dat heeft geïntroduceerd in de Europese cultuurgeschiedenis. Laten we er nou eens van uitgaan dat er in het evangelie... allerlei behartig ons idealen naar voren komen. Dan even niet die opofferingsgezindheid van, van ons lieve heer... waar ik het net over gehad heb. Maar laten we het hebben over de, de, de, de naaste liefde en, en, en de zorg voor de ander. Nou, laten we er nou eens van uitgaan... Dat dat, dat allemaal punten waren die in die Romeinse en die Griekse samenleving er niet waren en dat het christendom dat heeft geïntroduceerd. Nou, dan vind ik dat geweldig. Dan neem ik dat graag over. En wat mij betreft kan het christendom daar de credits voor krijgen. Alleen, het is natuurlijk een beetje anders als je met Nietzsche denkt, ja, maar als dat christendom dan verdwijnt, dan... Zullen we die waarde ook verliezen? Of dan, dat geloof ik niet. Ik geloof dat we dus die waarde van, van uh, zorg voor de medemens best op, op zelfstandige gronden hoog kunnen houden. Ook al is het zo dat mensen niet meer naar de kerk gaan en uh, we niet meer luisteren naar de, de, naar de redenvoeringen van de paus. Uh, want ja, dat, dat komt straks natuurlijk bij de vierde stelling denk ik wel te sprake. Ja. Uh, dus de, de waarden die we wel of niet uh, uit het christendom zijn voortgekomen, kunnen ook wel behouden blijven zonder het nou ja, dat is, of in een liberale samenleving. Het is natuurlijk de vraag, als je, als je de wortel van iets uh, verwerpt, of dan de gevolgen van dat daarvan uh, nog levensvatbaar zijn. He, dus bijvoorbeeld een van de dingen die de humanisten doen is, dat ze zeggen, dat ook de humanisten zeggen, de laatste zes van de tien geboden, die, die onderschrijven zij ook. He, want we kunnen niet leven in een samenleving waarin je zegt, je mag stelen, je mag doden, je mag valse getuigenis afleggen. Maar die geboden, die hangen wel aan de eerste geboden. He, geloof in God? Nee. Daar, dan zegt uh, Paul nee, maar ik zeg wel, ik zeg, als, je, als je denkt dat je een ethiek kunt ontwikkelen hè, uit die laatste zes, dan, uh, dat, gaat, dat heeft geen wortel. En dat, dat blijkt, nee, dat heeft geen wortel. Dat heeft misschien een mogelijkheid voor een kleine, sterke elite aan de top, maar daar kun je niet een volk mee besturen. Kijk naar wat bijvoorbeeld in de beroemde parabel van uh, Dostoevsky in de gebroeders Karamazov over de groot inquisiteur en Christus, die terugkeert, ja? dan zegt de groot inquisiteur tegen Christus, ja, die mensen die jou kunnen volgen, die kan ik op één hand tellen. Laat jouw evangelie maar aan mij over, want ik kan een volk niet besturen met dat ideaal van jou. Dus met andere woorden, dit werkt wel voor een hele kleine elite van stoïcijnse geesten, maar niet voor een volk, daar werkt het niet voor. Maar goed, daar komen we straks het, met de eerste. Deze... Nou ja, die tien geboden vind ik wel interessant om eens te belichten. Kijk, je hoort heel vaak dat mensen zeggen van, nou, als we nou eens zouden leven volgens de tien geboden, uh, ja, dan zouden we niet in de situatie zitten waarin we nu zitten. En dan denk ik, nou, uh, in, een, in een zekere zin, leven we volgens de tien geboden en levert ons dat een hele hoop ellende op. Althans, die eerste. ...van die tien nou. geboden. Dus als we dus werkelijk ervan uit zouden gaan... ...dat er maar één God is die je mag dienen... Hè, ...en dat op het moment dat je dat niet doet... ...dat je dan een groot onrecht begaat... Uh, ja, dat is ook de, de, de ideologie van de, van de theoterroristen uh, tegenwoordig. Die ons straffen omdat we niet de juiste god vereren. Uh, we leven in een religieus pluriforme samenleving. En, en die tien geboden, dat, is een, dat, dat zijn geboden voor een heel ander type samenleving uh, dan we tegenwoordig in leven. En we kunnen niet meer leven volgens de tien geboden. Wel volgens de laatste vijf, zoals Robert terecht zegt. Maar die kunnen we gewoon hoog houden omdat ze goed zijn in zichzelf. Het is niet zo dat, het, uh, uh, uh, dat we niet mogen stelen, omdat, om omdat Mozes die, die Sinaï is opgetrokken, en toen die, die, die, die, toe gehoord heeft: oh we, oh, we dachten dat we mochten stelen. Nou weten we, we mogen niet stelen. Dat hij naar beneden gaat. Het is, Mensen, we mogen niet stelen, want ik heb het net gehoord. Nee, we mogen gewoon niet stelen, omdat het verkeerd is in zichzelf. Geen enkele samenleving kan overeind blijven. En daarom zul je ook in allerlei niet-christelijke samenlevingen... Uh, onderkent men ook... Uh, dat, je, dat je niet mag stelen... en dat je geen vals uh, getuigenis mag, mag, uh, mag afleggen. En, en Plato uh, kon, kon dat ook wel bedenken. Hè? Geheel los van de christelijke context. Dus ik geloof dat wat er gebeurt... Dus wanneer, wanneer christenen zeggen... dat deze waarden allemaal aan het christendom zijn ontleend... dat ze zich eigenlijk iets toe-eigenen... Wat, uh, wat universeel is... en wat helemaal niet... Uh, uh, specifiek door het christendom ontwikkeld uh, is... en waar je ook het christendom niet voor nodig hebt om dat hoog te houden. Ja, ik denk dat het, uh, dat het thema van of die waarden universeel zijn... of dat die te schrijven zijn naar het christendom... nog door dit debat uh, geweven zal worden. Ja. Uh, daarom zou ik graag ja. naar de volgende stelling willen gaan. We nemen even de tijd om onze events aan te kondigen. Elke twee weken organiseren wij een Batavierenborrel in Amsterdam... In café De Bekeerde Zuster aan de Nieuwmarkt. De eerstvolgende Batavira zal zijn op zaterdag 27 januari vanaf 8 uur. En de borrel erna zal plaatsvinden op zaterdag 10 februari. Ook om 8 uur. Meld jezelf aan via ons Facebook event. Zodat wij ongeveer weten hoeveel Batavira we kunnen verwachten. En wellicht tot dan. Nieuw! Doneren aan de Batavira podcast. Hoezo? Om uw waardering te laten blijken en ons financieel te ondersteunen in het maken van deze podcast. Hoe dan? Op onze nieuwe website watavierenpodcast.nl kunt u eenvoudig via Ideal creditcard, Overbooking of Paypal uw geld geven aan ons. Ik wil een beetje geld geven. <lacht> <lacht> Hier, voor het goede doel. Denk je dan. <lacht> kan er zo op. En dat is, het is altijd overal en voor iedereen verkeerd om iets te geloven zonder dat daar voldoende bewijs voor is. Het leveren van kritiek op religie is een morele opdracht. En dat is een beetje vrij geïnspireerd op de Ethics of Belief van William Kingdon Clifford. Yes. En dan wil ik graag Paul het eerste woord geven om deze ja. stelling toe te richten. Nou ja, deze frase, uh, Slata, die je net uh, geciteerd hebt van, uh, van Clifford, vind ik een, uh, ja, een, een prachtige frase. Ik vind dat een hele mooie, het is een heel mooi ideaal wat hij uh, hier uh, formuleert. Hè? Dat het verkeerd is om iets te geloven uh, als je daar onvoldoende uh, bewijsmateriaal voor hebt. Uh, elk mens heeft de dure opdracht, zegt deze. Uh, Clifford, een, uh, een uh, hele briljante uh, wiskundige, ja universele dat kun je zeggen uh, in, de, in, de uh, in de victoriaanse tijd veel te vroeg is die overleden, uh, uh, een, een, een, ja een beetje iemand die ook een beetje verwant is aan, aan grote liberale denkers in de tweede helft van de van de 19e eeuw en die ook sterk de nadruk legde op de betekenis van, van, van, ook van religiekritiek. Kingdom zei niet uh, je moet voor alle godsdiensten blind respect hebben, maar je moet alleen maar respect hebben voor godsdiensten wanneer ze respectabel zijn. En er is een hele hoop in die godsdiensten wat niet respectabel is, dat moet je dan ook bekritiseren of het nou om joden, om christenen of om is islam gaat, dat maakt eigenlijk niet uit en dat heeft hij uh, uh, ook, ook, ook gedaan. En wat hij... Ja. Uh... Uh, met deze frase ook naar voren brengt dat is dat, dat, het, dat, dat, dat die, die, die, die, die noodzaak van kritiek, ook van religiekritiek maar ook een kritische houding in de wetenschap dat het niet alleen van belang is voor um, uh, universitaire geleerden of voor schrijvers of voor essayisten, maar voor iedereen. Het, het, zegt hij, het, het geldt eigenlijk ook al voor een huisvrouw die, die kinderen moet opvoeden en waarbij uh, die kinderen zijn ziek en dan moet je nadenken wat kunnen ze hebben dan moet je niet, uh, moet je niet naar de medicijnman van het dorp gaan, maar dan moet je moet je proberen kritisch na te denken, zoals een wetenschapper dat ook zou doen. Wat, wat zou dat kind kunnen, helpen, kunnen hebben en hoe zou ik dat kind uh, kunnen helpen? Dus ja, het is een glorificatie van, uh, van, uh, van niet, niet het recht om te kritiseren, maar van de plicht die we allemaal hebben om te kritiseren. En in die zin uh, zou ik die stelling wel een, een mooi ideaal vinden. Goed, bedankt. En uh, dan nu Robert over deze stelling. Ja, de stelling is uh, uh, geen geloof zonder bewijzen. Hè? Als ik het goed begrijp. Ja, ik zal nog even de stelling ook ja? voor de luisteraars herhalen. Dat ja. is misschien wel overzichtelijk. Het is altijd overal en voor iedereen verkeerd om iets te geloven zonder dat daar voldoende bewijs ja. voor is. Ja. Nou ja, dat, daar ben ik dus totaal mee oneens. Van alles, van alles wat belangrijk is, bestaan geen bewijzen. Alleen getuigenissen. En als zult u vragen, ja wat is dan belangrijk? De levensvragen, wie zijn wij, waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe, wat gebeurt er na de dood, is dood het einde verhaal? Dat zijn de dingen die voor de mens werkelijk belangrijk zijn. Wat de wetenschap kan bewijzen, dat zijn secundaire zaken. Dat zijn dingen die iedereen kan beamen. En het is maar gelukkig dat... God niet te bewijzen is. Stel je voor dat hij te bewijzen was, dan hadden wij geen vrije wil. En dan zouden we uiteindelijk onderworpen worden aan de mens, we zouden in een vreselijke wereld gaan leven. Dus Goddank kunnen we God niet bewijzen. Maar, wat is nou belangrijk voor de mens? Ik zou zeggen, wij gaan allemaal dood. Ja, is dood einde verhaal. Daar leven wij allemaal mee. We hebben allemaal dierbaren die gestorven zijn. We gaan zelf ook in de richting van het graf. Als het dood het einde van het verhaal is, hè, dan is het leven zinloos. Dan zou ik, als het leven mij niet meer toelacht, als de druiven mij niet meer smaken, net zo goed het raam uit kunnen springen. Dan heeft het geen enkele zin. En de apostel Paulus zegt ook al, als wij niet kunnen geloven... In de verrijzenis, in het leven na de dood, is het hele geloof waardeloos. Dat zegt hij tegen de Atheense filosofen. Dat zegt hij in de, in, in, in de eerste eeuw van Christus. Athene was toen het centrum waar daar zaten alle filosofen, alle nieuwsgierigen. Nou, die lieten Paulus komen. Die waren heel geïnteresseerd in wat hij te vertellen had. Wat hij te vertellen had over een onbekende god vond ze allemaal heel interessant. Maar toen hij begon over de, de opstanding der doden toen zeiden ze, ja zeg, daar is het gat van de deur. Daar praten we nog wel een keer over. Iedereen Iedereen is bezig met de dood en niemand accepteert dat de dood het einde is, want als je dat accepteert dan heb je een beschadigde natuur en dan ben je ongelukkig, zoals bijvoorbeeld de filosoof Spinoza. Als hij eerlijk was geweest, eerlijk, dan had hij, dan had hij gezegd ik treur omdat ik niet kan geloven in het leven na de dood, daar kan ik niet in geloven want daar ben ik te geleerd voor. Dan, meneer Spinoza, dan moet u als u eerlijk bent ongelukkig zijn... Dat zijn, is een uitspraak van Miguel de Unamuno in Het Tragisch Levensgevoel. Die uitspraak neem ik over. En de uitspraak van alles wat belangrijk is. Daar zijn geen bewijzen voor. Alleen getuigenissen komt natuurlijk uit Nicolas Gomez Davila, De grote reactionaire, de authentieke reactionair uit Colombia. Dat is, uh, dat, is, dat is dus met andere woorden... Kijk, nu op. dus het gaat om... Hè, daar hebben we alleen getuigenissen van. En dan moet je onderzoeken of de getuigen geloofwaardig zijn. Geloofwaardig zijn. En de getuigen, bijvoorbeeld de apostelen, dat waren getuigen. Die zijn tot op dit moment in elk geval uh, nog steeds geloofwaardig gebleken. Voor de overgrote meerderheid van de mensen. Oh oh, dus, daar, uh, daar, daar zijn Paul, we weer terug Oh nee, ik ga ja. nog even door, door met... met en, wat hebben, joden en moslims en christenen he, hebben één ding gemeen. Hebben dat gemeen. Hebben dat gemeen. Dat ze alle drie geloven in dat het leven, dat de dood, niet het einde van het verhaal is. Uh, Paul, uh, wil je ingaan nee. op de belangrijke, de echt belangrijke dingen kunnen niet bewezen worden? Dus, nou ja, ik denk eer, ik vond het heel interessant. Eigenlijk de, la, de, de laatste anderhalf tot twee minuten van het getuigenis van uh, Robert waren in die zin erg interessant. Dat hij verwijst naar die apostelen en waar waren die apostelen naar op zoek? Naar bewijzen ze probeerden dus iets niet zomaar uh, aan te nemen, maar ze gingen naar bewijsmateriaal zoeken. Mijn favoriete uh, uh, verhaal is dat het verhaal natuurlijk van de ongelovige Thomas die... Uh, even wil onderzoeken of de wonden van Christus wel echt wonden zijn... die dat niet helemaal zomaar aanneemt... maar die probeert bewijsmateriaal te verzamelen. En ik denk ook dat ook in de christelijke traditie... volgens mij doen jullie die een beetje tekort... wanneer je dat te veel uh, afhankelijk maakt van al die getuigenissen... ook in de christelijke traditie zijn er natuurlijk allerlei mensen geweest... die hebben ook naar allerlei bewijzen geprobeerd. Thomas van Aquino, Augustinus, ik bedoel... Je, ja. je dat, dat is wel degelijk... Wat er gebeurt. Je zou het anders een veel te irrationalistisch um, uh, geloof maken, naar mijn smaak. Uh, wanneer je uh, dat element van het bewijs uh, zou um, uh, onderwaarderen. Alleen. Um, ja, uh, je hebt nou heel, heel veel afhankelijk gemaakt van dat, dat geloof ver, in die verrijzenis en in dat geloof in een leven na dit leven. Ik moet je zelf zeggen dat ik het wel een verleidelijke gedachte vind. Uh, en, en, en, en, en ik snap ook wel dat het, het, het, het, het, het is heel moeilijk te verduwen de gedachte dat, dat mijn vrouw en mijn, mijn, mijn, mijn dochter, dat je daar eens afscheid van, van, van neemt. Zoals je ook afscheid hebt genomen van je ouders bijvoorbeeld. Mijn moeder, dat ik die niet dat, dat, dat, dat daar niets meer van over is. Van mijn vader, en van, van, die zijn allebei overleden. Dat, dat is een, een, een onwerkelijke gedachte. Tegelijkertijd, het is ook een hele onwerkelijke gedachte om te denken dat ze voortleven in een, in, een, in een ander leven na dit leven, dat ik ze weer zal ontmoeten. In welke toestand dan? Hoe oud zijn ze dan? Wanneer ik ze weer zal ontmoeten, zijn ze daar ook verder gegroeid? In wat voor soort werkelijkheid leven ze daar? Kortom, je wordt met een, een duizelingwekkende hoeveelheid andere vragen... wordt je geconfronteerd op het moment dat je uitgaat van dat leven na dit leven. En beide kunnen we niet bewijzen. Nee, zijn. maar dat is ook maar goed dat we dat niet ja. kunnen bewijzen. Want, maar er zijn wel, kijk, de getuigenissen van het leven na de dood... en zonder dat ik me op het christendom beroep... er zijn de afgelopen... Uh, halve eeuw... zijn er tientallen boeken... verschenen over bijna doodervaringen. En nu kun je dat wel weglachen... maar dat kan niet... Als je, dat, als je die grote hoeveelheid ziet... van mensen die allemaal... laat ik zeggen in coma... en dat zijn geen dromen... dat zijn mensen die zijn tijdelijk even... in, een, in de andere wereld geweest. En het is ook... Een, het is ook behalve dat een hele troostvolle gedachte en dat is een bevestiging van het geloof. Mensen gingen geloven alleen maar om die reden. Het is heel belangrijk om te weten dat Paulus zegt, als we niet kunnen geloven in het leven na de dood, is het hele geloof, inclusief de, de tien geboden, alles, alles, alles waardeloos. Dat zegt hij. Dus daar gaat het om. Dit is de centrale vraag. Leef je voort na de dood of niet? En natuurlijk, daar geloof ik in en daar wil ik in geloven. En als je erin gelooft, dan gebeurt het ook. Dan gebeurt het ook. Oh, daar ho, zijn, daar ho, zijn ho. Nou, nee, dat nee. <laughs> dat zou je toch sceptisch moeten. Nee dat, maakt oh, me helemaal man man dat, nee, dat maakt me dat helemaal is... niet sceptisch. <laughs> dat, dat helemaal, ik, ik vind juist bevestiging in de getuigenissen van anderen die ik vertrouw, want het gaat erom, vertrouw je die getuigen? Zijn die getuigen geloofwaardig? Er zijn ook getuigen die niet geloofwaardig zijn. Ja, maar je wilt zijn. het ook heel graag. Je wil ja, je wilt het is, zo graag. Beste Paul, je beste wordt je je wordt je wordt wat je wil. Je bent wat je ziet. Je wordt wat je wil. Als jij niet verlangt, na de, in het leven na de dood, als jij niet verlangt om je ouders terug te zien, je kinderen en je familie terug, je vrienden en vriendinnen terug te zien, als je daar niet naar verlangt, dan is je natuur beschadigd. Dan, ja, dan, dan ben je ongelukkig. Geef dan toe dat je ongelukkig bent. Nee, nee wacht even. Niet alles waar je naar verlangt kun je ook waarmaken. Ik ja, verlang waar het je ook om drie keer zoveel te verdienen. Nee, wat je, je verlangt gebeurt. En en en en. gebeurt. Wat je wil, dat word je. Wat je wil, dat wordt je. Heel optimistisch. Dat is inderdaad, want het, het, het is... Het is, het is, het is maar iemand met een... Eindgoed eind, eind, is de cultuur. Nee, Deerloze, eind, het is een he, nee, Eindgoed, al goed. Okay. Door een hoop ellende, ja, maar eindgoed... Ja, Shakespeare, he. all's well, yeah, that ends well. Yeah. Maar als we terugkomen yeah, op de, yeah, op de yeah. moraal... He, want yeah. uh, het leveren van, van, van... kritiek op religie... Yeah. Uh, hebben we genoemd, is niet alleen... Uh, goed om kritiek op te leveren... bewijs te vinden, maar het is ook een morele plicht. Yeah. Kwam in de, dat eerste is Clifford's stuk, punt. Yeah, uh, dat is dus, dus waar... Waar hij zich bijvoorbeeld, waarbij hij een andere uh, toonzetting heeft dan bijvoorbeeld John Stuart Mill. John Stuart Mill, 1859, hè, on liberty. Dat is, je hebt het recht op vrijheid van expressie. En dan zegt de dus dan zijn we weer enkele decennia verder. Die zegt, je hebt alleen het recht. Maar je hebt ook de plicht. Hè, het is eigenlijk de pli je hebt de plicht om kritisch te zijn. En dat vind ik wel een, nou ja, dat vind ik een erg mooie... Mooi punt, uh, want ik denk inderdaad wel, en daar komt dan toch een heel klein beetje de, de verlichtingsfundamentalist naar voren, of de vooruitgangsgelovige kliteur. Ik geloof wel dat we door middel van kritiek uh, verder kunnen komen. He, door, door, door, door in ieder geval die, die, die, die ambitie te hebben om kritisch na te denken. Kunnen we ook tradities zuiveren. We kunnen de wetenschap verder brengen. We kunnen de religie kunnen we verder brengen. We kunnen dit gesprek verder brengen. Dit gesprek is allemaal een, een, ook, een, ook een bewijs van het feit. Dat we zijn bewijs aan het uitwisselen. He, Robert die zegt wat. En dan denk ik van nou dat is zwak bewijs. En dan kom ik met, die, met, dan kom ik met een contraststelling. We spelen op dit moment spelen wij het, het spel van Clifford. En we spelen niet het, uh, het, het, het, het spel van het van getuigenissen afleggen. Want dan zegt Slater van ja, dat is een slecht argument. Of, weet je? Dus, ja, ja, maar is ik, een ik vind het interessant om in te gaan op die, op die moraal. Want het is ja. dus een morele plicht om, om kritisch te zijn, om bewijs te eisen. Ja. Aan de andere kant wat ik uit het verhaal van Robert... Concludeer ...is dat op het moment dat er geen leven na de dood is... ...dus als het is, hè, ik ga straks dood en dan ben ik alleen maar een stuk vlees... ...en uh, naar mij de zon mm -hmm. ...maakt het eigenlijk niet uit hoe ik geleefd heb. Want... Nee, helemaal niet, nee. Nou, dat wil zeggen, wanneer je... ...kijk, het leven is voor een groot deel lijden. Dat is ook iets wat ook de, de meest doorgewinterde humanisten niet kunnen ontkennen. Mm -hmm. En wanneer ik hoor van, ja, gelooft u ook in het leven voor de dood... ...dan denk ik, doe toch niet zo gek. Dat leven voor de dood is voor een heleboel mensen een grote ellende... Mensen die, die, die, het, die het niet goed hebben. Mensen die invalide zijn. Mensen die blind zijn. Allerlei ellendige dingen zien we om ons heen. Dus de vraag van het lijden is heel belangrijk. Het lijden is een keiharde werkelijkheid waar we niet omheen kunnen. Dus ja... Dat, wat moet je dan zeggen van vooruitgang en kritisch, bedoel, daar moet je ook kritisch tegenover staan, want het lijden is juist waar de religie, die hebben daar een, die hebben daar een antwoord op, die, die, die begrijpen of die zeggen ook waarom dat lijden bestaat en dat is iets wat de vooruitgangsfilosofen sinds de 18e eeuw helemaal hebben beweggedrukt. Eh, wat ze ook vergeten is dat tot aan zeg maar, 1750, eh, de opkomst van de encyclopedie en alles... Alle volken, alle natuurvolkeren, alle natuurvolken buiten het christendom waren religieus. Allemaal. Hun staat was gebaseerd op religie. Ze geloofden allemaal in goden. En zoiets als een kritisch, alleen maar verstandelijk eh, liberalisme of, of verlichtingsgedachte. Dat is pas iets van de laatste 150 jaar. Dat is ontzettend nieuw. En dat gaat nu ten onder. Hè, wat Spengler al heeft laten zien waarom het ten onder gaat. Dat het nieuw is, hoeft natuurlijk niet per se te betekenen dat het ook verkeerd oh nee, is. Alleen maar in het westen is het nieuw. Verder nog nergens. Maar in het westen zijn we natuurlijk. Qua ja, de arrogantie het van het westen van wij staan niveau. op het hoogste niveau. Nou, daar geloof ik dus helemaal niet meer in. En niemand gelooft daarmee in. Uh, Paul, uh, kunnen we moraal hebben zonder dat er leven na de dood is? Dat denk ik wel. En we kunnen ook moraal hebben zonder religie. Sterker nog, de, de, de, de moraal komt het beste tot zijn recht wanneer die moraal niet geknecht wordt door religie. Ik denk wel dat we in de religie bepaalde suggesties kunnen, kunnen, kunnen, kunnen aantreffen voor moraal. We kunnen bepaalde... Ja, Morele leefregels aan religies ontlenen, dat, dat be, be, bekloppen en betimmeren en, en, en proberen te beoordelen, dat proberen te bekritiseren met, met, met het principe van Cleffert in het achterhoofd. En dan komt daar iets, komt daar iets naar voren waarvan we zeggen, nou dit, dit zijn goede, goede leefregels. Maar we kunnen nooit onze moraal legitimeren door een beroep te doen op godsdienst dat is heel belangrijk, dus de godsdienst is wel een bron van inspiratie voor de moraal maar we kunnen de moraal, die kunnen we niet legitimeren door te verwijzen naar de godsdienst dat is wel eeuwenlang gebeurd en op het ogenblik gebeurt het nog en er worden de meest afschuwelijke uh, dingen worden er gedaan met een beroep op godsdienst, kijk naar IS, kijk naar de, de, naar de jihadisten die vinden dat ze de ongelovigen en de ketters moeten afstraffen he, voor, hun, voor hun levenswandel allemaal ja, gemotiveerd in, in, de, in, in de godsdienst maar dat is niet goed, We moeten de moraal, die moeten we van de. In die zin van de godsdienst moeten we die loskoppelen. Dat we moeten proberen om een verantwoorde moraal hoog te houden. Uh, zonder dat we die uh, van een godsdienst afhankelijk maken. Ik denk dat dat een. Uh, ook omdat IS genoemd is, dat het een goede brug is naar de laatste stelling ja. die, we, die we hebben. En ja, de rode draad door het debat lijkt een beetje van kan moraal bestaan juist buiten het christendom of alleen maar binnen het uh, christendom. De vierde stelling is, de islam vult het jaad op dat het christendom heeft achtergelaten. En dat is een citaat van Robert en die wil ik ook als eerste daarover het woord geven. Ja, uh, de paus zal het uh, niet mee eens zijn de, de opkomst, van de, de opkomst, je, dat weet je nooit. We dat weet je nooit. Nee, nou ja, dat wordt goed verplaatst. We hebben we nog een partier, nog een partier. Het is een heel idee van de pad, dat we niet met elkaar eens zijn, anders wordt zo saai. De, op, de opkomst van de islam is het gevolg van het opgeven van het christendom, met name in West-Europa. Verschil met Oost-Europa, daar is het van bovenaf onderdrukt, en daar groeit het tegen de verdrukking in. Maar uh, in het Westen is het, ja ik denk, maar dat is, dat, dat, dat is een voorzichtige uitspraak, dat in het Westen is het, uh, is het christendom tamelijk vrijwillig opgegeven. Uiteindelijk is, de, is daar het gevolg van, en dat zal eh, Paul zeker niet onderschrijven, de scheiding van kerk en staat. Die is rampzalig. Die is natuurlijk in de ogen van de, van de liberalen is dat een geweldige verworvenheid, maar dus, daar ben ik het dus niet mee eens. Juist door die scheiding is er een jaad ontstaan eh, waar, het, eh, waar de islam in kon gaan. En... Eh, want kijk, als kerk en staat zelf allebei evenveel macht hebben, evenveel te vertellen hebben, dan is de vrijheid het meest gegarandeerd. Maar wanneer de kerk helemaal verdwijnt en de staat alleen nog maar overblijft, dan worden we, worden we steeds meer onderdrukt. Dus scheiding van kerk en staat is niet alleen onwenselijk, maar het is bovendien tegennatuurlijk. Uh, en de vraag is dan steeds weer, wat bindt een volk? Nou, het enige wat een volk echt bindt is religie. Dat is altijd zo geweest in alle natuurvolkeren. Bij de Azteken, bij de Inca's was dat zo. Bij alle andere natuurvolken, als je die twee van elkaar gaat scheiden... dan krijg je, uh, dan krijg je een probleem. En daar leven we pas de laatste 150 jaar in. Um, het secularisme wat we dus nu hebben... Uh, die, hebben het, die hebben geen normen en waarden, die noemen ze wel... maar die zijn er gewoon niet... Uh, je bent ook als circulaire samenleving uh, niet opgewassen tegen een geloof dat zich uh, opwerpt in, in, in onze tijd dus de islam, de islam missioneert. We hebben het al in de geschiedenis gezien in Spanje. Spanje is bijna 800 jaar uh, door de islam veroverd en dat kwam ook omdat in, uh, in in dat, in dat gebied, in het Iberische uh, gebied van Spanje-Portugal toen, uh, daar woonden mensen die, uh, die gewoon afgevallen waren of ruzie maakten, burgeroorlogen hadden. En toen kwam de islam naar binnen en dat heeft 800 jaar geduurd. Ook het Byzantijnse Rijk is gevallen door de, door de komst van de islam. Dat is ook gebeurd, doordat de christenen onderling ruzie maakten. Dus... Uh, ja, en nu hebben wij dan het secularisme en wij konden in 1571, Lepanto, toen konden de, de katholieke monarchieën, want niet het protestantisme, maar de katholieke monarchieën van Spanje in de Italiaanse staten, eh, die konden toen de Turken op een afstand houden en verhinderen dat Europa werd binnengevallen door de Turken. In 1682 stonden de Turken voor de poorten van Wenen. Nou, dat konden ze ook eh, tegenhouden omdat we toen Tijd nog... Is nu op, maar de, nog even de, de, toen hadden we dus de, de, de, de katholieke monarchieën, die konden dat verhinderen. Wij leven niet meer in de tijd van de kruistochten. Wij zijn weerloos tegen de islam. Weerloos. We hebben namelijk niets meer wat ons waar, waar we hebben geen vitaliteit meer. We hebben geen vitaliteit ja. meer. ...bouw over deze stelling? Nou ja, ik, ik, Robert denkt dat ik het daar niet zo mee eens zal zijn... ...maar ik, ik moet zeggen, een heel groot gedeelte van zijn analyse kan ik wel onderschrijven... Uh, ...wanneer het aankomt op die weerloosheid. Ik, ik, ik geloof ook dat wij zijn erg weerloos geworden ten opzichte van bepaalde radicale stromingen... ...waar we tegenwoordig mee geconfronteerd worden. Ik denk alleen dat het christendom hierin niet vrij uitgaat... ...maar dat het een christendom voor een heel belangrijk gedeelte debet is aan die weerloosheid... Uh, denk aan de, de, de weerloze houding die Jezus Christus zelf aannam... ten opzichte van de dingen die er gebeurden in zijn tijd. Het toekeren van de andere wang. Uh, onduidelijk, onduidelijke antwoorden geven op, op betrekkelijk duidelijke vragen van Pilatus. Uh, je, je, je, uh, uh, je laten kruizigen. Ik bedoel, wat, wat, wat, wat wil je nog meer voor, voor manifestaties hebben van weerloosheid? Als je het op het ogenblik ook kijkt. Uh, dan, dat, dat, dat, we worden op het ogenblik getroffen door, door, door terroristische aanslagen. Uh, je vindt veel terrorisme-deskundigen... Met name terrorisme-deskundigen met een, met een christelijke achtergrond, achtergrond... Die denken, ja, wie goed doet, die goed ontmoet. Uh, we, moeten, we, moeten de, we moeten die terroristen pamperen. We moeten aardiger voor ze zijn. De Sociale omstandigheden zijn verkeerd misschien. We, we discrimineren te veel. We hebben een slavernijverleden. Kolonialisme... Dat zijn, en die, de preoccupatie allemaal met, met, met, met, met deze uh, zogenaamde zwarte bladzijden... van de westerse cultuur en van de, van de Europese geschiedenis... zijn voor een heel groot gedeelte, denk ik, door het christendom... Uh, zijn, die, uh, zijn die geïnspireerd. Ik denk dus waar dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat krachtdadig christendom... waar, waar, waar eigenlijk Robert naar, naar, naar verwijst met de kruistochten... en, en, en, en dat, dat haltroepen aan die, aan die opmars van de, van de islam... Uh, dat is uh, een, een onderstroming misschien in het christendom. Maar dat is niet de hoofdstroming. Dus het christendom is verantwoordelijk een beetje ook voor de, uh, voor de, voor, voor de crisis van de cultuur waar we, waar we nu in zitten. Um, hoe gaan we eruit komen? Wat hebben we eigenlijk voor perspectief? Nou, ik geloof in een weerbare democratie. Ik geloof in verfassingspatriotismus. En ik geloof in, in, in, in, in, in een krachtige verdediging van onze liberale grondwaarden. Uh, ik denk dat dat mogelijk is. Uh, uh, uh, je mag dat voor mij ook een religie noemen trouwens. Hè? Je, je kan zeggen, nou ja, we, we, we hebben geen geloof meer tegenwoordig. Nee, uh, misschien niet in de religieuze zin. Maar dat wil niet zeggen dat we Westerse waarden niet heel krachtig kunnen gaan verdedigen. Dat moeten we ook er, ernstig gaan doen. En als we dat niet gaan doen, dan zal er een punt komen... waarop deze cultuur niet meer verder zal bestaan. Maar daar hebben we dus geen religie voor nodig. Hè? Die religie, dat is een beetje ketelmuziek in, in, in de marge. We moeten gewoon gaan staan voor de waarde, voor de kernwaarden van de Europese beschaving. Ja, bedankt. Dan gaan we nu het debat beginnen. En uh, dus, het, uh, Robert, het Christendom is eigenlijk ook weerloos op het moment. Het, het Christendom nu bedoel je? Ja. Oh, tegen het christendom, de Islam? het christendom nu is uh, totaal bestaat. Het bestaat alleen nog maar in de vorm van een museum. Zijn we het over iets eens, we, we, we, we, we, we luisteren naar Bach en we kijken naar de grote kunst. Wat ik er ook nog wel even bij wil te ja, zeggen. Ja. De grote kunst die wij hebben uit de 16e, 17e eeuw, dat is allemaal door het christendom gevoed. Hè, door zelfs Shakespeare, ik bedoel, dat is duidelijk. Maar de christendom nu, in onze tijd, zeker in West-Europa, dat is voorkomen, dat bestaat alleen nog maar in monumenten. In, uh, ik bedoel, dat is, dat is echt non-existent. En dat is ook de reden waarom we, waarom we, waarom we geen weerstand meer hebben tegen de, tegen de islam. Ik bedoel, wat Paul zegt, ik help, ik help het hem hopen hoor, maar ik denk dat dat een illusie is. Want je kunt je niet, je kunt je niet verweren tegen een geloof dat waar mensen bereid zijn om een leven voor te geven. Wij zijn namelijk niet meer bereid om ons leven waar dan ook voor te geven, maar zij wel. En dat kan, kunnen terroristische aanslagen zijn, zo noemen wij het. Zij noemen het, zij noemen het oorlogshandelingen tegen onze oorlogshandelingen in het Midden-Oosten. Dus zij noemen het geen aanslagen, zij vinden wat wij doen daar ook, ook aanslagen. Dus wij, kunnen daar, wij hebben daar geen weerstand meer tegen, nee. Wij, wij leven, want en, het, en het christendom heeft toen het nog macht had, het katholieke christendom van Zuid-Europa, heeft de Turken dus herhaaldelijk tegengehouden. Die macht hebben we niet meer. En het, en het seculiere liberalisme waar we nu in leven heeft helemaal niet de mogelijkheid om, om ons daartegen te verzetten. Het is, wij islamiseren razendsnel. Europa is al aan Eurabia aan het worden. Dat is het al. Ze hebben al universiteiten, ze hebben burgemeesters, ze gaan steeds verder. Ze kunnen nog kinderen verwekken, kunnen wij niet meer. Ze zijn gewoon vitaal. Het is net als het oude Rome, toen de Germanen binnenkwamen. Wij, wij die waren op. De Romeinen waren op. Wij zijn ook op. We krijgen nu een vitale instroom van wat we overigens zelf hebben veroorzaakt. Die rotzooi in het Midden-Oosten, daar zijn wij verantwoordelijk voor. En daar komen die mensen, nu. die komen nu hier. Dus dat is de teling is geworpen. Paul, komt er een seculiere, liberale, tempeliersorde? Nou, dat, ja, dat, dat, dat weet ik natuurlijk niet. Maar eh, ik vind wel dat we ergens op in moeten zetten. Kijk, ik, ik vind dus de, de, de, de, de, de wat pessimistische cultuurdiagnose van, van, van Robert... Vind ik, vind ik interessant en die onderschrijf ik ook eh, tot op zekere hoogte. Maar ik ben ook wel zo praktisch dat ik dan zeg... ja, wat moeten we doen? Hè? Wat, wat kunnen we doen? En uh, dan zet ik maar voorlopig in, inderdaad, op een, op een, op een uh, uh, wat ik dan noem weerbare democratie. Een, een, een herleving van, van, van, van, van, van de, van de kernwaarden van Europese samenleving, waarvan ik dan denk dat die, dat die in, in, ja, het, het meest kansrijk zijn in een, in een, in een, in een seculiere context. Uh, uh, meer heb ik niet. Uh, maar ik ben wel benieuwd om aan, van Robert te horen wat. ...hij dan ziet, als hij überhaupt nog iets ziet... ...want misschien ziet hij niks meer... ...misschien is het hopeloos en is dit de, de, de, volgens hem. Maar, maar ik ben niet pessimistisch. Ik, ik, ik, zit, ik ja. zit helemaal niet... ...met de islamisering. Het kan mij helemaal niet schelen... ...maar niet in een onverschillige zin. Uh, wij, hebben, wij, wij zijn... Wij zijn op. De islam komt naar binnen. Die is vitaal. Dat is in Spanje gebeurd. Ja, ja, ja. Dat is in Byzantium gebeurd. Dat gebeurt nu in, in West-Europa. Minder in Oost-Europa. Bijvoorbeeld in Rusland, om dat voorbeeld te geven. Iedere Rus die geboren wordt. Iedere Rus die geboren wordt. is automatisch lid van de orthodox Russische kerk. Dat is het uitgangspunt. En de andere godsdiensten. Dus de, de islam. Protestantisme. Katholicisme. die worden gedoogd. Die worden getolereerd, maar die hebben geen gelijke rechten. Dat is het orthodox Russische christendom. En dat, daar gebeurt dat niet. Maar, ja, maar wat zouden we moeten doen? Kijk, <SS <SS uh, je kan natuurlijk toch zeggen: van migratiebeperking. Uh, je, je kan natuurlijk zeggen ach, het zal allemaal, allemaal niet helpen als je maar pessimistisch genoeg bent dan nee. zeg je dat niks helpt maar, maar je zou natuurlijk toch wel kunnen proberen je zou kunnen proberen om uh, de, de, de, het idee van een nazistaat te laten herleven weer controle te krijgen over je grenzen over, over je grenzen van een nazistaat je zou kunnen proberen meer uh, sociale cohesie te bewerkstelligen door uh, al heel vroeg op de scholen uh, de, de jonge jihadistische kennis te laten maken met een andere manier van denken uh, uh, je zou de radicalisering moeten tegengaan in de buurten, in de grote steden. Uh, hoe, hoe kan het toch zo zijn dat we, in, in, dat we, dat we een hofstadgroep hebben gehad? En, en, en ik bedoel, dat is toch ook allemaal nalatigheid geweest dus ik, ik, ik geloof wel dus dat die, uh, die, die die alertheid is er ook niet geweest, de, de, dat hele terroristische gevaar waar we tegenwoordig mee geconfronteerd worden, dat, dat, had er, dat had er niet moeten zijn, maar als je gaat kijken naar de diagnose van onze, van onze terrorisme deskundigen van de afgelopen 15, 16, 17 jaar, dan kun je als we even 9-11 als uitgangspunt nemen, dan kun je zien dat de diagnose verkeerd is geweest van die, van die terrorisme deskundigen en de diagnose van onze regeringen zijn verkeerd geweest. Of het nou de regering Balkenende is, de regering Rutte eigenlijk komt. Het is, het is een, een, een een lange aaneenschakeling toch van verkeerde diagnoses geweest. En op het moment dat we onderkennen dat er, dat er zoiets is als theoterrorisme. Een terrorisme gebaseerd op een bepaald schotsbeeld, wat heel erg sterk nu naar voren komt in de radicale islam. Op het moment dat je de goede diagnose stelt dan kun je er ook iets aan gaan dan kun je er wellicht ook iets aan gaan doen. En, en nu eigenlijk sinds, wat is het het is anderhalve maand dat de nieuwe Amerikaanse president in het nationale veiligheidsplan van de Verenigde Staten nu voor het eerst heeft gezegd, jihadi terrorism, dat is het probleem. Terwijl alle vorige Amerikaanse presidenten... of het nou gaat zelfs om Bush, Obama... allemaal hebben ze het gehad over vage dingen als religious... als, als, uh, sorry, als uh, violent extremism en dat soort dingen. En We, we hebben nu pas een, een president die uh, de dingen goed benoemt... en op het moment dat je een goede diagnose stelt... dan geloof ik ook wel dat er een therapie te bedenken is. Ja, ja de diagnoses die, die fout zijn geweest... Ik, ik, ik praat weer even als historicus... maar ik ga niet ver terug. In de jaren 60, 70. Toen bleek dus dat er niet voldoende gastarbeiders konden komen uit Zuid-Europa en toen heeft de, hebben de liberalen en de socialisten, vooral die twee groepen, hebben besloten om ze maar te halen uit Turkije en Marokko. We hadden ze ook kunnen halen. Uit Brazilië, Colombia, ja, Mexico. Klopt. Dat hebben we niet. En die waren graag gekomen. Graag ja, gekomen. Ja. Dan hadden we nu een heleboel kerken gehad. Misschien hadden we narcotraffic gehad hier. Maar we hadden niet de islam gehad. Dat was veel beter geweest. Maar het is gebeurd. En, dat heeft, en wij dachten. Nou ja, die blijven hier een beperkt aantal jaren. En dan gaan ze terug naar Turkije. Dat is dus niet gebeurd. Ze zijn hier gebleven. Tweede generatie derde generatie, en nu denken, de, nu denken de mensen hier, of secularisten denken nu, ach, die moslims die zullen na een paar generaties vanzelf ook wel seculariseren. Nou, dat is een illusie. Er zullen ongetwijfeld wel sommigen zijn die dat doen, maar moslims zullen nooit, nooit openlijk, ...zoals christenen en joden dat kunnen... Euh, ...zeggen dat ze ongelovig zijn. Dat zullen ze misschien in wezen zijn... ...maar nooit zeggen. Dus er blijft altijd een... ...radicale, fundamentalistische groep... Hè, die, de, die, de, ...die de gemeenschap... ...der moslims weer tot de orde roept. Dat is in Spanje gebeurd... ...in de loop van de 800 jaar... ...dat is in Byzantium gebeurd. En dat... Ja, dat daar, ...dus dat is niet meer tegen te houden. Wij, wij hebben geen... ...we kunnen wel zeggen... we, we je de grenzen dicht. Uh, er worden zelfs, sommige mensen zeggen zelfs ja, je moet gaan deporteren, dat is natuurlijk helemaal ondenkbaar, maar Goede je woord, kunt Kijzer. maar zelfs het, het, het dichtmaken van de grenzen, Hè, er, zijn, er is een politieke partij die dat belooft, maar die politieke partij zal dat helemaal niet kunnen. Dat kunnen ze wel zeggen, maar dat kunnen ze helemaal niet. Dus want we leven al in een groter geheel en het is niet een kasteel waarvan je de muren kunt, de, de poorten kunt afsluiten. Ze, ze zit hier al oh, en ze, en ze vermenigvuldigt vuldigen ze zich en ze, en ze worden gebonden door de, door de religie, door de moskee eh, en ze gaan en ze houden en, ze, en het is ook hun identiteit waar ze trots op zijn en wat ze verbindt en ze hebben een sociaal netwerk ja, ze, ze zijn verplicht om voor elkaar te zorgen, dat heeft een zekere aantrekkingskracht, je zal je de kost geven hoeveel jonge Nederlandse mensen eh, zich hebben bekeerd tot de islam en dat gebeurde in Spanje in één generatie, zijn bijna 8 miljoen Romaans-Gotische christenen hebben zich bekeerd tot de islam. De, de, islam, de, de, de, de, de Berbers die binnenkwamen, die huwden met, met christelijke vrouwen die zich bekeerden tot de islam. Dat gebeurt hier ook. Ze brazen, de kinderen van de mensen die nu mijn leeftijd hebben, de kleintjes, die gaan straks allemaal naar de moskee. Ja, Paul, want dat is denk ik een interessant punt dat uh, de, de liberale waarden, of de waarden die we omschreven hebben, de moraal. Uh, dat is misschien voor, voor ons heel makkelijk om ons aan te verbinden. Maar voor de grote groep die misschien wat meer een, een, ja, toch een leidraad in het leven nodig heeft, niet, aan die aan waarde alleen niet genoeg heeft, kan natuurlijk een religie als de islam heel aantrekkelijk zijn. En ja, dus het punt dat die jongeren dat aantrekkelijk vinden om inderdaad op die levensvragen antwoorden te krijgen, om toch een bepaalde vertroosting te vinden in een, ja, geloof het of dat het allemaal wel goed komt. Of, uh, Misschien kan je daar iets op ingaan? Want islam is een beetje aantrekkelijk voor, voor jongeren... die in deze postmoderne wereld... Ja, waar alle waarden een beetje ja. fluïder zijn... Ja, toch zeker, vastigheid zeker. zoeken. Zeker, zeker. Ik, ik, ik heb daar niet een, een uh, recept voor... Om, uh, om, um, om dat tegen te gaan. Uh, wat ik alleen hoop... Dat is dat een, een, een meer weerbare opstelling... van de Nederlandse democratie... En uh, de Europese democratie, dat die um, er een bijdrage aan kan leveren, dat er een soort van, ja, wat ik dan noem, cultural counterterrorism ontstaat. Uh, uh, het is natuurlijk wel zo dat die, die, die, die, die veel van die jihadisten die op ogenblik meevechten in Syrië, die hebben, die hebben gewoon in Europa op school gezeten. Hoe kan dat? Dan is er op die scholen kennelijk toch iets, iets misgegaan. Dan is daar is. Het, hebben dus, het is kennelijk niet gelukt om, om al die, die, die, die, die mooie waarden van de Franse Grondwet en de Duitse ja. grondwet en de Nederlandse grondwet, om die te, te, te laten neerdalen. Bij, bij, bij de kindertjes die nu zeggen, nou, mijn primaire solidariteit ligt bij mijn geloof. En um, ja, wat ik dan denk dat van belang is, dat is heel veel uh, Clifford lezen, je, de, de tweede stelling, hè? en heel veel John Stuart Mill lezen en heel veel uh, Voltaire lezen en heel veel verlichtingswaarden daar, daar die kinderen mee, mee, mee, mee, mee in contact brengen. En uh, zijn dat garanties? Nee, het zijn geen garanties. Dat, die kan ik helaas niet geven. Uh, uh, maar ja, uh, we moeten wat. En uh, als ik dan ergens op zou moeten inzetten, dan zou het eigenlijk op die, dan zou het eigenlijk daarop zijn. Uh, maar dan tevens ook. En daar ben, ben ik dan. Uh, toch ook om een beetje de verbinding naar Robert te maken. Daar ben ik het helemaal met hem eens. Maar ook die, die, die nihilistische tendensen in de Europese cultuur. me ja. criticeren. Hè? Dat we sinds de jaren 60 en 70 mee zijn gegaan met, met Foucault. Wat een halve heilige is geworden. Met, met Derrida, met het postmodernisme. Met het, dat is, er is zoveel eigenlijk um, uh, westers nihilistisch gedachtegoed. Dat we, dat, we, dat we onszelf met de paplepel hebben ingelepeld. En uh, dat ons niet bepaalt weerbaar heeft gemaakt ten opzichte van de uitdagingen waar we nu voor staan. Ja, ja dat lijkt me goed, uh, want het debat moet helaas uh, afgerond worden. We kunnen hier natuurlijk nog heel lang over, over doorgaan. En uh, om de luisteraars toch de kans te geven om verder in uw standpunten hierover uh, zich in te lezen, zou ik de podcast willen afronden met een aantal boekentips. En we, Clifford werd al genoemd. Uh, Misschien Paul even als eerste met de, met de boekentips. Uh, de, de boekentips. Nou, Clifford is een, heel belang, is een belangrijke uh, auteur. Die kun je lezen. Uh, uh, dat, William uh, de, Kingdon de, Clifford. William voor de Kingdon Clifford. Uh, The Ethics uh, of uh, uh, Belief heet dat. Het is heel gemakkelijk te vinden dat opstel um, uh, op het internet... Uh, verder zou ik willen verwijzen naar een, een, een, een, een bijdrage die ik uh, zelf niet geschreven, maar wel geredigeerd heb met uh, Perry Pierik uh, over cultuurmarxisme, wat bij uitgeverij aspect, uh, uh, over ik, ik verwacht zo'n zo zo zo zo anderhalve maand uh, moet uitkomen en als ik zo onbescheiden mag zijn om dan nog een tweede boektitel te noemen waar ook ja, ook mijn eigen naam is dan zou ik dan toch. Mag je gewoon gratis naamloze zelfpromotie toe we staan, we hoor. <laughs> in naam van God, wat ik samen met Dirk van Hofstad heb geschreven en wat uh, zal verschijnen bij uitgeverij Houtkiet in uh, Antwerpen en Amsterdam, ik denk ongeveer ook over een week of zes. Oké. Okay. Goed, bedankt voor de, voor de tips. Graag gedaan. Uh, Robert, ja. een aantal boekentips om nou, verder te goed, lezen. Ik zal er over... drie, drie noemen. Ja? Uh, dit boek, uh, De Authentieke Reactionair, van de Colombiaanse filosoof Nicolas Gomez Davila. Die is in de jaren negentig uh, gestorven. Uh, die heb ik ontdekt via Duitse uitgaven. Nu vind je het ook op internet. Ik heb een bloemlezing gehaald. Het zijn duizenden aforismen. En uh, ja, uh, hij, meestal is reactionair iets wat een negatieve connotatie heeft. Maar deze man, die noemt zichzelf niet alleen reactionair, maar zelfs de authentieke reactionair. En dat kun je dan zien aan de, aan de aforisme. Het is een tweetalige uitgave, Spaans aan de ene kant en Nederlands aan de andere kant. Ik geef dit boek graag aan Paul. Geweldig, is geweldig. Het tweede boek waar ik, waar ik de aandacht op wil vestigen is Miguel de Unamuno. Het tragisch levensgevoel. En dat is uitgekomen bij De Blauwe Tijger. Het vorige uh, boek is ook trouwens bij De Blauwe Tijger. Even dit boek is ook bij De Blauwe uh, Tijger uitgekomen. En dat... Uh, Prachtig uitgekomen. Het, het, het, het, het, uh, het tragisch levensgevoel ja. gaat over de... tragisch levensgevoel. Het tragisch levensgevoel. Dat, dat gaat over uh, de vraag... Dat, het in, dat iedere mens van nature ernaar verlangt om voor te leven. Dat is... ...alle mensen van nature ingebouwd. En hij probeert dat te vorm te geven... Uh, ...door bijvoorbeeld door kritische bespiegeling van uh, filosofie... En van, uh, ja, en, van bepaalde, ...en van de godsdienst probeert hij daar vorm aan te geven. En tenslotte het derde boek, het laatste wat ja? ik zal houden... ...dat is mijn boek uh, De Literator als Filosoof... De, de, de, ...de interne, de innerlijke biografie van Jorge Luis Borges... Borges is een Argentijnse schrijver, die, uh, die zou ik niet uh, zomaar religieus willen noemen... ...maar die vond religie heel interessant en die probeerde te zien... ...wat kan ik daarmee uh, in, mijn, uh, ja, in, in mijn visie als, uh, ja, als filosoof. Hij gebruikte verhalen, gedichten en essays en dialogen... Om, uh, zich, om zijn standpunt uit te zetten tegen de, tegen de grote filosofen van het, van het verleden. Dus dat zijn de drie boeken die ik wil aanbevelen. Goed, hartelijk bedankt. Uh, ik denk dat uh, voor de luisteraars, wij zullen naar de zes genoemde werken, zullen wij linken in de beschrijving van de podcast afhankelijk waar je hem, uh, waar je hem luistert. Ik vond het zelf uh, heel interessant, dit Jawel. debat. Nou, dankjewel. En, uh, dankjewel voor, dus ik wil uh, voor... jullie heel hartelijk bedanken uh, allebei dan. voor de bijdrage. Graag gedaan. En ik wens onze luisteraars uh, veel wijsheid toe. <laughs> en um, uh, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.